Met het NOS Journaal. De zes sterren van de comedyserie Friends komen weer samen. Phoebe, Rachel, Monica, Joey, Chandler en Ross... zijn in mei te zien in een speciale reunieshow... op de nieuwe streamingdienst van de Amerikaanse zender HBO. Het wordt een titelloze uitzending zonder script. Verder is over de inhoud van het programma niets bekendgemaakt. De sitcom Friends, waarvan tussen 1994 en 2004 236 afleveringen werden gemaakt, is een van de populairste televisieprogramma's aller tijden. In Italië is een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de tweede coronadode in Europa. Een week geleden overleed een Chinese toerist in Frankrijk. Het Italiaanse slachtoffer is volgens persbureau ANSA... een man van 78 uit de omgeving van Padua. Hij zal al een slechte gezondheid hebben gehad. In heel Italië zijn zo'n 20 mensen besmet met het virus. In de regio Lombardije moeten 50.000 inwoners van drie stadjes... zoveel mogelijk binnenblijven in verband met een corona-uitbraak. Het openbare leven ligt daardoor zo goed als stil... ook omdat scholen, restaurants en andere openbare gelegenheden... voorlopig dicht zijn. Er komt volgend jaar een tweede editie van het Democratiefestival. Met het festival wilde het kabinet het gesprek over democratie, vrijheid... en het maatschappelijke thema's aanjagen. Vorig jaar kwamen er bijna 6500 mensen op het tweedaagse festival in Nijmegen af. Volgens critici waren dat vooral bestuurders, politici en ambtenaren... terwijl het evenement bedoeld was voor het grote publiek. Ook was er kritiek op de kosten van zo'n 900.000 euro... De tweede editie is opnieuw in Nijmegen. Het weer bewolkt en in het noorden soms wat regen. Minimumtemperaturen van 4 tot 8 graden. De komende dag veel bewolking en wat regen of motregen. Opnieuw veel wind aan zee, soms stormachtig en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht...